In de Eredivisie heeft SC Heerenveen thuis met 1-0 gewonnen van FC Twente. Daniel Heuk kopte het winnende doelpunt in vanuit een vrije trap van Zeneli. En het weer dan nog. In het zuiden valt een, nog een enkele winterse bui. De temperatuur daalt tot onder het vriespunt. In het noorden wordt al gewaarschuwd voor gladheid. En ook morgen is er kans op een bui. Er waait een koude noordoostenwind. En de temperatuur ligt overdag rond een graad of drie. Dit was het.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 ZFN's Nightwalk. Met Mario Zandvoort, zaterdagavond op ZFN. Zaterdagavond, de Nightwalk. Van 9 tot 12. Met de Party Update. Nightwalk top 10 Nightwalk top 10 Show Facts En DJ's in the mix DJ's in the mix Op ZFM Zandvoort. Z-F-M. ZFM. ZFM. Chaos met Smoke Every Day, grote hit, jaren geleden. Ik zeg een hele goede avond. Welkom bij de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Ja, ik klink vandaag een beetje verrot om het maar zomaar even te zeggen. Want uh, ja, de week hadden we de warmste dag voor november. Nee, voor november, voor januari. Ja, als je van koud bent en keelbein hebt, dan uh, heb je zeker last van splaakgeblek. Dus uh, ja, ik word ook geveld. Koorts... Snip en snip verkouwen. Nou hebben ze tegenwoordig neusdruppels waarvan je het zes uur kan verdoezelen. Volgens mij hebben ze er lijm in gestopt, want uh, zes uur lang gaat het goed... en daarna dan, uh, dan gebruik je denk ik uh, pak hem bij tien pakjes uh, zakdoekjes per dag. Uh, de kel is ook niet helemaal uh, je van het, maar uh, we gaan het gewoon doen. Zaterdagavond, de Nightwalk. Het onderweg zometeen. meteen. Major Lazer, maar eerst die Bruno Mars, samen met uh, Cardi B, met... Uh, Finesse, de remix wordt nu hier op CFM Zandvoort in The Nightwalk. ZANG ah, EN eh. Uh, yeah. I like you, girl, in particular. Yeah. You, in particular. I like your waist, in particular. Uh, yeah. En dat was muziek van Major Lazer, die groot in Particula. En daarvoor Bruno Mars en Cardi B. En Cardi B, die, uh, ja, daar gaan we binnenkort meer van horen. Het is niet helemaal de muziekstijl waar ik van zeg van... dat gaan we vaak draaien hier in de Nightwalk. Maar ja, je moet toch een beetje met de stroming meegaan, hè? Van de week, uh, wie heeft gehoord, hè? Maar er uh, weer een of andere artiest. Wereldberoemd, ik kan even niet op zijn naam komen, hoe erg is het, hè? 7 miljoen streams per dag. En ik had het plaatje gehoord. Ik denk, wat een kut plaat. Ja, je moet er gewoon van houden. Hè. CFM voor de Nightwalk. Niet te veel praten, want mijn stem begint echt een beetje gaar te worden. Zometeen Lucas en Steve en Firebeats. Met Keep Your Head Up. Maar eerst die J Balvin en Willie Williams. Met Magenta in de Kiko Franco en Jetlag Remix. Ik de het niet gevoeld, maar volte dan dice me Mi música no discrimina a nadie, así que vamos, a varón Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiero mí, toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Voor Zandvoort, zaterdagavond een wandeling over het strand door de duinen in het centrum van Zandvoort. Het je natuurlijk het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Het laatste shownieuws. Nou, dat hebben we vandaag overgeslagen, want de stem doet het niet echt heel erg goed. We hebben een, bak een beetje 38,5 koorts. Nou ja, een beetje zweten, een beetje snipperkouw. Alleen, dat hebben we even verdoezeld Met een paar hele bijzondere neusdruppel. van het welbekende merk. En uh, ja, de keeltje is ook niet helemaal. Daar hebben ze ook tegenwoordig snoepjes voor, hè. Dus ja, uh, het uh, uh, uh, is allemaal een beetje meld. Maar het ligt ook aan de tijd van het jaar, hè? alhoewel hè, van de week 15 graden. Want dat voor januari is best wel uh, lekker warm. hè? Ik verlang alweer naar de zomer. Maar uh, helaas uh, moeten we nog even wachten. Zie je, we hebben antwoord. De party update. Ik ga het toch even proberen. Vanavond, natuurlijk, het wekelijkse feestje. Brainwash in de Escape in Amsterdam. Het begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informaat check escape.nl met natuurlijk onze eigen zandvoortse Raimundo. En vanavond heeft hij meegenomen Jennifer Cook, Radical Roy, Sexy Mr. S en MC Troll. Dat is vanavond in de Escape. Oud-collega's Raimundo en Radical Roy. Daar, achter de deks... moet je gewoon geweest zijn. Nog een leuk feestje. Iets verder. Als je aan de linkerhand escape houdt, dan heb je aan de rechterhand de oude locatie van de IT. -tip. Daar zit tegenwoordig Club R. Dan hebben we vanavond TikTok Club Night. Ook dat begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Interesse is 18 euro. Voor meer informatie check, uh, check. air.nl met uh, Sam Blance, SBMG moet ik zeggen. SMB, nee, SBMG Live. Zo komt het er lekker uit als je verkouden bent. Sam Blans, Nicky White, Jeremy Herkel, Mercedes, Breakfast en Dusty Feathers. Dat vanavond in Club Air het feestje TikTok Club Night. En nog een werkelijk feestje is encore in de Melkweg in Amsterdam. Vanavond uh, invite Jay Hush. Het begint rond de klok van minder duurt uur tot vijf uur in de ochtend. Voor meer informatie check melkweg.nl met onder andere natuurlijk Jay Hus. Julius, Sue You, Pierre, Waxfriend, Prime en Odin Music. Dus uh, vanavond in de Melkweg. Het wekelijks feestje encore met vanavond uh, Jay hus die uitgenodigd is. En het laatste feestje, we gaan er even snel doorheen kan ik mijn stem weer een beetje rust geven met een bakje thee. Ja, geen alcohol, want dat werkt niet. Ja, straks voor we naar bed gaan. Dan heb ik een stevige citroen grokken. Maar eh, nog wat dichter bij huis vanavond. Stoepkrijt in de stalker in natuurlijk Haarlem. Het begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check clubstalker.nl. Met Wesley, Joshua en eh, de rest moet je gewoon allemaal meemaken. Hij komt niet alleen, maar de rest, dat wordt allemaal daar bekendgemaakt. Goed zo voor de party update terug naar de muziek. Hardwell en Kashmir. Met Power Je wordt de Lucas en Steve remix. Back to back beats night walk. I wanna go, but you wanna Tot twaalf, 9 tot 12 amplifying the met de party update right. Nightwalk top 10, Nightwalk top 10 Show fax DJ's in the mix. DJ's in the mix. Op CFM Zandvoort. C FM. CFM. ZFM. ZFM. ZFM. ZFM. Dat was Brock and Fitch, samen met Green Velvet, met Cheaply en daarvoor horen we Troby. Ja, Troby is ook weer terug voor een gratis grote hit. En nu uh, is de nieuwste hit uh, Set Me Free, daddy is samen met Le Prince. Zie je van zaterdagavond. Het is, uh, ja, stapavond eigenlijk. Nou, voor mij niet, zit het niet in. Als ik uh, hier klaar ben, dan uh, ga ik heel snel met die auto terug naar huis... en duik een warm bedje in, nadat ik een grok genomen heb. Maar in ieder geval de 10 bovenbeste plaat van de danser die je zeker kan verwachten vanavond. Op 10 deze week Ronald Clark met House Will Survive. Op 9 Rhythm Masters met I Feel Love Using Winter Gordon. Op 8 Blaze I en mean Amin Edge met Lovely Day. Op 7 deze week Kings of Tomorrow met Faded. Op 6 Maat Joe met Love Stream. Op 5 Ryan Blade met You Can Hide. Op 4 ex nummer 1 plaatje. Camel Vetter en Elderbrooks met Cola. Op drie, Frankie Rizardo met Call Upon Me. twee deze week, Ilius en Barintos met uh, So Serious. Deze week nog steeds op één. Alla, pak een beetje drie, vier weken op één. Pasha met de Groovy Cat. En die ga je niet horen, want ik heb nog veel meer nieuwe muziek. Die plaat heeft wel bijna elke week gedraaid. Wat dacht je nu van Kasim met Electric Signals. in the synthesizer. They're taking a pure electric signal and sculpting it in something of beauty. ¶¶ my feeling is just so right as we dance by the moonlight can't you see you're my was Richard Gray met Lady... waar kennen we dat van, hè? Grote hit, jaren geleden. Nu in een nieuw jasje de Pay White Nick Frame en Benz Remix. En daarvoor horen we Bad Jan en Boswell met Bang... de Me and My Two Brush Remix. En tot zover ook het eerste uurtje van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks vanaf 11 uur vliegen we helemaal naar Italië. Met de beste van de club zijn die daar met DJ Cavus Kelly... Voor nu nog eventjes muziek. Misschien nog Showtek en Moby. Met die mooie plaat Natural Blues. Maar eerst die block and Crown met Shake Your Body. Ik zeg tot zometeen na de break. Your stereo, and W Nightwalk, the on-air dance show, DJ Danceboard FM, Zaterdagavond, Dance Night.